Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Zorg voor sommige honderden euro's duurder. Delen van New York nog dagen zonder stroom. En rebellen doden Syrische generaal. Als de premies in de zorg afhankelijk worden van het inkomen... kunnen ze variëren van 20 tot 482 euro per maand. Blijkt uit berekeningen op basis van het regeerakkoord van VVD en PVDA. De 482 euro geldt voor mensen met een bruto jaarinkomen van boven de 70.000 euro. Iemand in de bijstand gaat 20 euro per maand betalen. Iemand met een modaal salaris 140. Nu is de gemiddelde premie zo'n 100 euro per maand. De hogere premies worden voor een deel gecompenseerd door lagere belastingen. Zo gaat de groep boven de 70.000 euro 126 euro per maand minder inkomstenbelasting betalen. VVD-onderhandelaar Blok erkent dat de premies voor sommigen fors omhoog gaan. Een regeerakkoord is een kwestie van geven en nemen, zegt hij. PvdA-leider Samsom vindt het nieuwe systeem een kwestie van eerlijk delen. Hij benadrukt dat mensen met lage inkomens juist minder gaan betalen.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 De drie grote luchthavens van New York zijn buiten gebruik. De start- en landingsbanen staan blank. Sandy heeft dan zeker 26 mensen het leven gekost. De orkaan heeft aan de Amerikaanse oostkust een spoor van vernieling achtergelaten. New York City en delen van New Jersey zijn uitgeroepen tot rampgebied. En president Obama gaat ook morgen geen campagne voeren. Hij blijft in Washington om zich te richten op de nasleep van de orkaan. Syrische opstandelingen hebben een luchtmachtgeneraal gedood, zegt de staatstelevisie. Generaal al khalidi werd gisteravond doodgeschoten toen hij uit zijn auto stapte. Dat gebeurde in een buitenwijk van de hoofdstad Damascus. Khalidi is niet het eerste hoogstgeplaatste lid uit het regime van president Assad dat door rebellen is gedood. In juli kwamen de minister van Defensie en een onderminister om het leven bij een bomaanslag.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 Volgens de gemeente telt de achterstandswijk ondanks eerdere hulpprogramma's nog steeds veel werklozen en zogeheten risicogezinnen. En ook is er veel criminaliteit en spreken weinig bewoners de Nederlandse taal. Den Haag hoopt nieuwe bewoners naar de wijk te krijgen en richt zich dan vooral op jongeren, studenten en startende ondernemers. Voor hen wordt gratis draadloos internet aangelegd in parken en wordt er ruimte gemaakt voor stadslandbouw, zoals bijvoorbeeld daktuinen.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 aan ANWB-verkeersinformatie. De avondspits pakt drukker uit dan verwacht. De meeste vertraging bij Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. In totaal nu 225 kilometer file. Een paar dingen vallen op op de A2 Utrecht richting Den Bosch... bij knopend Hindham 2 kilometer. Na een aanreding is daar de linkerrijstrook dicht. Vrij lange file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Knopende De Hoogt en Afrit Valkensward langzaam rijden over 10 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knopen de Nieuwe Meer en Schiphol 6 kilometer. Dat was een aanrijding, heel even waren daar twee rijstroken dicht. De A44 Amsterdam richting Den Haag is dicht tussen Oefsgeest en Leiden na een aanrijding met meerdere auto's. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg tot 8 uur vanavond dicht. Verkeer richting Wassenaar kan het beste omrijden vanaf Knopen Burgerveen. Via Den Haag, Leidsendam over de A4 en de N14. Inmiddels staat er op de A44 tussen Voorhout en Leiden 3 kilometer.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 NOS Radio en journal met Lucella Carrasso en Tim Overdick. 8 over 6, goedenavond. Zorgpremies gaan omhoog en zijn afhankelijk van uw inkomen. Dat heeft gevolgen. Welke? Dat hoort u zo. Eerst New York. Ze maken daar de schade op nadat de zware storm Sandy vannacht over de stad raasde. De lokale zender. Ja, hoe spreek je dat uit, Tim? Ten Jij weet ten, het... wins. ten Ten Wins. Brengt het laatste nieuws. Schools in the city will be closed again tomorrow. More than four and a half million homes and businesses are without electricity. A mandatory curfew has been extended till 6 this evening for Hoboken, New Jersey, and Jersey City because of extensive flooding. En scholen blijven dicht, meer dan 4,5 miljoen huizen en kantoren zitten zonder stroom. En voor bepaalde gebieden geldt een uitgaansverbod, omdat er nog steeds overstromingen zijn. Poe, en ook een hoop alcohol, hoor ik, daar heb ik gewoond. En ook de metro in New York zal nog zo'n 4 tot 5 dagen dicht zijn. Burgemeester Bloomberg roept zijn inwoners op om de schouders eronder te zetten. We will get to the days By doing what we always do in tough times, by standing together, shoulder to shoulder, ready to help a neighbor, comfort a stranger and get the city we love back on its feet. Nu duidelijk wordt dat de stad nog dagen zonder stroom zal zitten geeft de New Yorkse tv zender WABC alvast advies over hoe lang eten nog goed blijft zonder stroom freezer half 24 fridge over 40 degrees, you need to toss the eggs, baby formula, seafood, poultry and meat. In de wijk Queen zijn 80 huizen afgebrand. Deze inwoner beschrijft hoe die wijk er nu echt uitziet. Total destruction. 100%, 110% destruction, everything. And every house along the side that's still up is total is damaged. Everyone they're off their foundations, the windows, houses are sitting this way. Even the sidewalk is ripped up. Alles is kapot, zelfs de huizen die nog staan zijn compleet vernield. We hebben contact met Nieuwsuur correspondent Tom Klein in New York. Uh, Tom, waar ben jij op het moment? Uh, ik ben even naar binnen gegaan in de lobby van een hotel uh, bij Ground Zero... maar nog steeds helemaal aan de punt van Manhattan... waar uh, de grootste wateroverlast was. En wat, wat zag je toen je buiten was? Nou, het is echt een, uh, ja, een puinhoop. Het uh, is een grote stukje vooral bij Battery Park in een helemaal het zuidelijkste puntje. Uh, daar is het water echt in een grote golf overheen gekomen. Dus de straten liggen vol met uh, stukken hout en zeewieren en bladeren. Maar wat veel erger is, alles wat ondergronds is, dus de metrotunnels, uh, de, de, de, de winkelpromenades die onder grote kantoorgebouwen liggen, en uh, ook een grote autotunnel. Die staan volledig tot het plafond vol met zoutwater. En voor ons beeld, hè, hoe verplaats jij je door de stad? Nou, hier loop ik. Uh, dat is niet helemaal niet zo heel ver van elkaar vandaan. Gisteren uh, gingen we op de fiets, want uh, alles was, al het ook maar voert, doet het niet meer. En dat doet het de komende dagen ook niet meer. Uh, dus de enige manier om het te doen was gewoon op de... ...oude Hollandse openfiets de brug over en door de stad rijden. En dat ging eigenlijk wel heel goed. Ja, En, en de andere mensen die daar zijn, wat, wat doen die? Zijn er mensen wel weer naar het werk of ligt het echt helemaal plat? Nee, het ligt echt helemaal plat. De straten zijn heel stil. Je ziet wat taxis rijden, heel veel uh, overheids- en hulpdiensten... ...heel veel uh, elektriciteitsbedrijven. Uh, je ziet wat bewoners rondlopen. Die zijn niet heel erg uh, in paniek of uh, onder de indruk, maar toch... Uh, die komen langzaam weer terug en wat toeristen. Maar voor de rest is het echt heel, heel rustig op straat. Van Manhattan naar Washington, D.C. Naar onze correspondent Wessel de Jong daar. Wessel, uh, het is een weer vroeg in de middag. Daar is inmiddels duidelijk hoe groot de schade is... in het gebied wat getroffen is door Sandy. Inmiddels zijn natuurlijk de, de, de nieuwszenders... Zijn de, de aantallen doden aan het optellen langs de hele Oostkust. En Fox meldt nu als, als eerste dat er de hele storm... dat hij nu 35 doden heeft gemaakt. Dat is natuurlijk aanzienlijk meer dan ik aan het begin van de uitzending meldde. Dus dat is natuurlijk behoorlijk veel. Nou, daarvan zo'n 17 in en rond New York. De meeste doden zijn allemaal gevallen door, door neerkomende bomen. Een vrouw stapte ook in een, in een in in, uh, in een vijver, hoe zeg je dat, in een plas die, die onder stroom stond. Daardoor zijn mensen, daardoor zijn mensen omgekomen. Ja, schade is nog steeds heel moeilijk te beramen. Maar die, die wordt geschat, dat zijn natuurlijk totaal debiele, de, de, de, de gigantische bedragen natuurlijk, die wordt geschat op 20 miljard dollar. Maar ja, dat, dat kan ook niet anders als natuurlijk een, een, een half metro sy systeem natuurlijk onder water loopt. En als inderdaad het hele bedrijfsleven in New York stil ligt, waaronder de, de, de, de Wall Street. Ja, precies. Nou ja, dat zijn er nog in die indirecte kosten natuurlijk. Bedrijven die niet kunnen functioneren. Maar in principe, begrijp ik, gaat, gaat de beurs gaat morgen toch weer open. Die zal ook flinke schade hebben geleden. Die heeft ook onder water gestaan. Nou, dat is sinds 1888 is dat niet meer gebeurd. Nou, op die beurs is natuurlijk wel wat veranderd sinds die tijd. Is het natuurlijk heel elektronisch. Dus het lijkt me heel moeilijk om die toch weer, weer op te starten. Maar verder, scholen blijven wel nog een, wel nog een dagje dicht. Zo'n miljoen schoolkinderen blijven thuis morgen nog. Best al vandaag, over een week, zijn de verkiezingen, de presidentsverkiezingen. Ja. Welke gevolgen gaat deze storm hebben voor de campagnes? Ja, je hebt eigenlijk twee dingen. Hè? De, de twee dingen die er aan de hand zijn met die campagne nu. Je hebt natuurlijk de, de, de kandidaten, hoe ze willen overkomen. De, de, de perceptie, hè? hoe gedraag je nu als presidentskandidaat of als president in, in zo'n tijd als deze. Nou, Obama heeft zijn campagne stilgelegd nu. Uh, gaat morgen ook zeker niet campagne voeren. Uh, Romney voert ook geen campagne. En voor zover die campagne. Voert dan gaat hij nu uh, niet geld inzamelen voor zijn eigen campagne, maar zamelt nu geld in voor het, voor het Rode Kruis. En ik kreeg letterlijk drie seconden geleden kreeg ik een mailtje nog van de Obama-campagne uit, uh, uit het Witte Huis, zeg maar. En ook Obama gaat nu geld inzamelen, niet voor de Democraten, maar uh, ook voor, uh, voor het Rode Kruis. Nou, dat is. Dat is eigenlijk de perceptie. Verder heb je natuurlijk nog wat heel belangrijk is in deze verkiezingen. Dat is het zogenaamde vervroegde stemmen, het early voten. Dus in ieder geval voor de democraten is dat ongelooflijk belangrijk. En dat is natuurlijk ook stil komen te liggen. En dat is natuurlijk toch wel heel lastig voor Obama. Wessel de Jong in Washington, dank je wel. Dan die zorgpremies. Die worden fors duurder voor veel mensen. Het nieuwe kabinet gaat de premies inkomensafhankelijk maken. De eerste berekeningen zijn gemaakt. Als je een goed, zeer goed inkomen hebt, boven de 70.000 euro... dan moet je vanaf 2014 honderden euro's per maand meer betalen... en dat kan oplopen tot ruim 5.000 euro per jaar aan premie. Een verslag van Peter Blok. De ziektekosten gaan de komende jaren flink omhoog. Die ziektekosten worden inkomensafhankelijk. Dat klinkt heel vriendelijk. Rijke mensen gaan iets meer betalen dan armen. Maar bijna iedereen gaat veel meer betalen... Alexander Pechtold van D66 is dan ook erg geschrokken. En dan hebben we het niet alleen over de Rijken. Dan hebben we het gewoon over een schoolhoofd getrouwd met iemand die in de kinderopvang werkt. En dan zit je al snel op dat inkomen waar je flink talijk extra zorgkosten hebt. Nu betaalt iedereen in Nederland wat je ook verdient ruim 100 euro per maand. Ruim 1200 euro per jaar. Dat basisbedrag wordt minder, 255 euro per jaar, voor iedereen. Maar daar komt veel geld bij. 11 van je inkomen. En dat hakt er behoorlijk in. En kost voor de meeste Nederlanders honderden tot wel 5.000 euro per jaar. Die direct Samsom van de Partij van de Arbeid. Ik vind het een goed idee dat zorgpremies inkomens afhankelijk worden. Want dat is de essentie van eerlijk delen. Als we in dit land veel kosten maken, en dat doen we op de zorg dan is het eerlijk als je voor mensen met meer geld iets meer vraagt dan mensen zonder geld. Nee, als je kijkt naar alle maatregelen bij elkaar opgeteld in dit regeerakkoord... dan zie je dat hoge inkomens vanaf een ton ongeveer leveren de komende jaren 5, 4 à 5 procent aan koopkracht in. Dat is eerlijk als je kijkt naar welke crisis er ligt. En mensen tot modaal inkomen, die gaan er iets op vooruit. Dat is de essentie van wat wij in dit programma met de VVD hebben uitonderhandeld. Daar ben ik trots op. Ik denk ook dat dat de beste manier is om de crisis te bestrijden. Er ligt een gigantische rekening, 16 miljard euro. We geven meer geld uit dan we binnenkrijgen. Als we dat willen oplossen, dan is het vanzelfsprekend... dat je voor mensen met een hoog inkomen iets meer vraagt... dan mensen met een laag inkomen. Stef Blok van de VVD. De zorgpremie wordt, wordt de inkomensafhankelijk. En dat betekent dat uh, het een percentage is van het inkomen. Dus bij een hoog inkomen zal het oplopen tot een paar duizend euro. Maar het scheelt heel erg veel. Die premie gaat fors hoog, Dat zullen mensen ook echt in de portemonnee uh, voelen... Um, maar er staat gelukkig ook een stukje belastingverlaging tegenover... Dus om dat deels te compenseren. Rutte en Samson verlagen wel de belastingen... met een paar tientjes tot ruim 100 euro per maand. Maar je krijgt veel minder geld terug... dan je extra moet betalen aan de ziektekosten. En die berekeningen komen van het Centraal Planbureau. Verdeelde reacties op het roeiement van advocaat Bram Moscovits. Die hoort u zo. Verkeersinformatie: Jolanda van der Velde, hoe is het nu op de weg? Nou, de ergste drukte moeten we nu achter ons hebben. Want we zitten in ieder geval weer onder de 200 kilometer file. Een paar nieuwe dingen bijgekomen: een aanreding op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij de Alfred Wageningen 3 kilometer. Daar is de linker reishoop dicht. Hetzelfde geldt voor de A16 Rotterdam richting Breda. Bij randweg Dordrecht ook de linker reishoop dicht. Vanaf Hendrik Ido Ambacht staat daar nu 5 kilometer file. 44 Amsterdam richting Den Haag is dicht tussen Oefsgeest en Leiden. Gaat waarschijnlijk nog tot 8 uur vanavond duren. Tussen Voorhout en Leiden staat 3 kilometer. Verkeer kan het beste omrijden vanaf knooppunt Burgerveen... via de A4 en de N14. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. De bekendste advocaat van Nederland mag zijn beroep niet meer uitoefenen. Bram Moscoviets is door de Raad van Discipline... dat is de tuchtrechter voor advocaten, geroyeerd. Er waren veel ernstige klachten tegen Moscoviets. De toezegging van het verlenen van persoonlijke rechtsbijstand is niet geheel nagekomen. Daarnaast was Verweerder slecht bereikbaar, heeft hij onvoldoende kwaliteit geleverd en geweigerd een deel van het betaalde voorschot terug te betalen. Het was niet alleen de orde dus van advocaten zaak... die klachten had over Moscovici. Er waren er ook ontevreden en teleurgestelde ex cliënten hij Heeft Verweerder klager onvoldoende geadviseerd over het verloop en de strategie van de zaak? en is hij zijn toezegging om klager persoonlijk bij te staan niet nagekomen. Zowat al hun klachten worden verklaard. Voorts heeft Verweerder niet tijdig een urenverantwoording aan klager verstrekt... en heeft hij niet verplichte werkzaamheden in rekening gebracht. Ze moesten vaak tienduizenden euro's vooraf cash betalen... maar ze kregen daarvoor niet wat ze verwachten. Laat Verweerder zich veelvuldig zonder dat met de cliënt te hebben besproken... zich vervangen door kantoorgenoten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 De zitting is hierbij gesloten. Moscovici gaat in beroep. Hij is zelf niet bij de uitspraak aanwezig... wel zijn advocaat Gabriel Meijers. Die is teleurgesteld. Moscovici zegt hij, heeft die contante betalingen niet willen melden... omdat hij daarmee zijn geheimhoudingsplicht tegenover zijn cliënten zou schenden. En ook zijn bekendheid heeft een parten gespeeld.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 Al dus zijn advocaat. Nou, de veroordeling van Moscovici is volgens Geert-Jan van Oosten... bestuurslid van de Vereniging van Strafrechtadvocaten, niet goed voor het aanzien van de advocatuur in het algemeen. Het gebeurt niet zo vaak dat zo'n bekende advocaat veroordeeld wordt.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 of ik hem sterkte wou wensen, zeg dat doe ik persoonlijk. Toen is mij gevraagd, heeft u contact gehad? Toen heb ik gezegd ja. En daar blijft het bij. Moscovici had hem gebeld. Advocaat Gerard Spong is benieuwd in hoeverre de proceshouding van Moscovits... invloed heeft gehad op de uitspraak. Met die proceshouding bedoel ik dat hij dus niet naar de Raad van Discipline is gegaan... en geweigerd heeft om daar tekst en uitleg te geven... en ervoor gekozen heeft om uh, na de zitting bij de Raad uh, toch in de media ze zegje je te doen. en Ik kan me voorstellen dat dat een beetje kwaad bloed heeft gezet. Zelf is Moscovic optimistisch over het verre, verdere verloop. Hij gaat in hoger beroep. Dat hij optimistisch is, liet hij weten in een gesprek met Ruud de Wild op Radio 538. Ja, ja, ik, ik wou goede hoop dat, dat, dat het Hof uh, uh, deze uh, maatregel ongedaan zal maken. Dat weet ik niet, maar ik heb daar toch wel alle vertrouwen in. Want... Ik heb zelden zoveel adhesiebetuigingen gekregen als vandaag. Uh, het, uh, ik wist niet dat ik zo populair was. Maar vooral ook omdat ik, principeel, denk ik, een punt heb. Ja. En dan, ja, dan is het afwachten. Afwachten, dus voor Moskovits Tot zover zijn zaak. Morgen in de Tweede Kamer een debat met de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos. Wat gaat de oppositie doen morgen? Een berg vragen stellen over hoe de onderhandelingen zijn verlopen? Of gaan ze het regeerakkoord fileren? We nemen vast een overschot, een, oversch een, een voorschot gaan we nemen. Te beginnen met oppositieleider Geert Wilders. Het is formeel natuurlijk een debat met de informateurs. Maar ja, het zou heel raar zijn als de eerste keer dat de Kamer spreekt eh, nadat de plannen openbaar zijn geworden dat we het alleen maar over procedures gaan hebben. Dus ik ga natuurlijk praten over de inhoud, waarom ik vind dat het niet deugt, wat er anders moet, waarom ze en welke verkeerde keuzes hebben gemaakt, dus wat mij betreft. Het is niet zo'n lang debat. Ik geloof dat we tien minuten spreektijd hebben. Maar ik zal de meeste van mijn tijd wel gaan gebruiken om inhoudelijk erover te spreken. Meneer Roemer, ja, morgen een debat met de informateurs. Wilt u het hebben over de inhoud of over de procedure morgen? Nee, vooral over de inhoud. Ja, goed, er komt ook een debat over de regeringsverklaring. Dan kunnen we het hele regeerrecord doorspitten, maar u begint gewoon morgen al. Ja, maar ik denk dat dat voor alle partijen uh, zal gelden. Want we weten natuurlijk nu wat er in, een, uh, in het akkoord staat. Het zou heel gek zijn als we een debat hebben. Als we het daar niet over zouden hebben. En, maar je kunt het morgen ook hebben, wat staat er allemaal niet in. En hoe is het dan gelopen? Dus er zijn zeker ook vragen aan de informateurs. Van, is er überhaupt gesproken over. nou, noem maar uh, een ding op. Uh, het, het, het, het openbaar beedigen van ministers. Dat staat namelijk niet in het regeerakkoord. Nou, het is wel interessant om te weten over, of er over gesproken wordt. Nou, dan kun je morgen aan de informateurs uh, natuurlijk vragen stellen. Meneer uh, Pertold van uh, D66. Wat gaat u morgen doen in het debat? Nou ja, we hebben een debat met de informateurs en we moeten een formateur aanwijzen. Maar ik denk dat heel veel partijen, dat bleek vandaag wel, ook op de inhoud willen. Maar dat is een beetje een rare figuur, want daar staan twee fractievoorzitters, Samson en Rutte. Ja, die mogen maar tien minuten praten. Ja, daar kan ik niet die 81 pagina's mee bespreken in die korte tijd. Meneer Buurman, wat wilt u weten van de informateurs? Nou, morgen zal ik natuurlijk een aantal vragen aan de informateurs vragen over het proces, over het resultaat wat er ligt. moet ik dan aan denken? Nou, er gaan morgen natuurlijk allemaal vragen, maar er zijn genoeg vragen te stellen over dit akkoord. Over zaken die wellicht niet besproken zijn, over hoe dit tot stand gekomen is. U stelt twee vragen aan de informateurs en gaat weer zitten... of wilt u het stiekem toch nog een beetje over de inhoud hebben? Nee, maar het gaat ook over de inhoud natuurlijk. Want het inhoud is onderdeel van het verslag wat de informateurs aan de kamer uitbreiden. Dus het is ook gek om erover te zwijgen. Arie Slop van de ChristenUnie. De grote vraag is natuurlijk wel van ja, maar wat drijft hen nou ten diepste om met elkaar komende jaren... Aan dit land leiding te geven waar willen ze naartoe? Je mist gemeenschappelijke visie. Nou, er zit niet echt een, een kloppend hart in. Uh, Wat bedoel... is een kloppend hart en een regeerakkoord? Nou, een kloppend hart is dat je zegt van naar dit, naar dit, aan dit Nederland willen wij werken. Hier willen wij aan bouwen. Dit is wat ons betreft een, een, zijn de waarden waar we onze schouders onder willen gaan zetten. En uh, u zegt het al, mijn collega's willen het wel over de inhoud hebben. Bent u dan het uh, braafste jongetje van de klas... die alleen wat uh, nette vragen over de procedure stelt aan de informateurs? Of denkt u, ach, als dan toch iedereen over de inhoud gaat praten... dan doe ik het ook een beetje? Zo kent u me, uh, als, het, als het dan over de inhoud gaat, graag over de inhoud. Alleen ik wil wel dat we ook een volwaardig debat hebben... over de regeringsverklaring. En dat is volgende week. Maar misschien dat morgen een soort uh, generale repetitie wordt... Nou, ik hoop dat u dan een beetje uit de verf komt. Generale repetities zijn meestal leuker dan de première. Nou, ik verheug me erop. Joost Vullings verheugt zich erop. Voor Tim en mij zit dit Radio 1 Journaal erop. Wij wensen u een goede avond en gaan naar Joost Eertmans. Joost. Ja, vrouwen opgelet zeg ik tegen jou, Lucella, met nadruk. Uh, dus je luistert, hoop ik in uh, hmm. de avondspits. Ja, heel goed. Uh, weet je wat er gaat gebeuren? We gaan het in avondspits hebben over vrouwen in topposities. Um, je weet dat het meestal gaat om kennis en kunde, maar niet altijd. Want dit kabinet wil minstens 30% vrouwen in de topfuncties bij de Rijksoverheid. Topambtenaren moeten voor één op, op de 3 een vrouw worden. Um, ik vind het eigenlijk vreemd hoe hoger je komt. Des te meer zou je zeggen dat kwaliteit een rol speelt. Maar dat geldt dus niet voor Rutte 2. Ze willen een vrouwenquotum voor topambtenaren. En ik zeg, ik vind het grote onzin. Wat is jouw reactie eigenlijk, Lucella? Wat zeg je? Wat is jouw reactie was de vraag? Oh, sorry. Ja, was wel, al, je aan het al eten? Ik ik getuigd, nou. nou. luisteren. Tim, ja. is, Tim is wel geïnteresseerd, ik. duik ik. gewoon, ik duik. T jij duikt weer? Ja, okay. niet per Tim? definitie slecht. Het zit nee, ook heel veel kwaliteit tussen vrouwen, Joost. Oké, okay, maar jij zegt niet uh, direct dat er moet, uh, moet komen, komen zo'n vrouwenquotum. Uh, nee. nee, niet direct, maar ook niet per se niet. Want ik vind wel goed dat er veel vrouwen in topposities komen. Ja, ja. Nee, dat ben ik niet. Goed, een enerzijds anderzijds antwoord van ja, jou dus, Stella. Wat makkelijk. kan ik van het NOS verwachten? Ja, eh, bij WNL nemen we de stelling in. Ik zeg, eh, het is onzin. Een vrouwenquotum aan de top van de overheid. U kunt gaan bellen in Avondspits avondspitslijnen. Gaan hier nu open. 0800 1121. U kunt meedoen met hashtag vrouwen. Hashtag WNL. Het wordt weer een mooi avondje. Stellingmakerij hier bij Avondspits. We gaan nu spreken bij Avondspits, dus direct na het NOS Journaal. Graag tot zo.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 Het regeerakkoord biedt uiteindelijk helderheid over de toekomst van de woningmarkt. Dat zeggen de vereniging Eigenhuis en de makelaarsvereniging NVM. Hoewel ze niet met alle maatregelen gelukkig zijn, zijn ze wel blij met de duidelijkheid. De toekomst van een nieuw ministerie voor wonen valt in goede aarde. Burgemeester Bloomberg van New York verwacht dat driekwart miljoen New Yorkers... de komende dagen zonder elektriciteit blijven zitten. De stroomvoorziening is op zijn vroegst pas over twee of drie dagen hersteld... en mogelijk duurt het dus nog langer. Door Sandy heeft dan zeker 26 mensen het leven gekost. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Naast me zit Willemijn Hubert. Vannacht klaart het breed op en lokaal kan het ook wat nevelig worden. Aan zee valt nog een enkele bui, maar verder is het meest droog... en het koelt naar, af naar een graad of 4. Morgen vroeg kan er nog een lokale bui vallen langs de kust. In de middag is het overal droog. Wel is er eerst veel bewolking, maar later gaat het vanuit het zuidwesten de zon wat schijnen. Het wordt 10 graden, maar door een aanwakkerende zuidenwind voelt het wel wat frisser aan. Aan zee waait het hard, kracht 7, Landinwaarts staat er kracht 4. En donderdag is het vriendelijke wat van het weerbeeld af. Het wordt totaal anders. Het is bewolkt, regenachtig en er staat veel wind. En vrijdag lijkt er zelfs een echte storm op te steken. Vooral langs de kust, maar ook landinwaarts kunt u dat wel gaan merken. Kortom, morgen nog een rustige weerdag, daarna onstuimig herfstweer. ANWB-verkeersinformatie. De drukte is langzaam aan het afnemen. In totaal nog 170 kilometer. De meeste files nog te vinden in de regio's Amsterdam en Utrecht. Een paar dingen vallen op zijn vooral aanrijdingen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij knopend Hindham 2 kilometer. Daar is de reishoop dicht. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Veenendaal en Oosterbeek 6 kilometer. Ook daar is de reishoop dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Hendrik ambacht en een randweg Dordrecht 7 kilometer. Ook daar is de reishoop dicht. Na een aanrijding. De A44 Amsterdam-Den Haag is helemaal dicht tussen Oestgeest en Leiden na een aanrijding. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog tot 8 uur duren. Verkeer richting Wassenaar kan het beste omrijden vanaf knopend Burgerveen via de A4 en de N14. Er staat nu tussen Warmont en Leiden 6 kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Een kwotum voor topvrouwen is belachelijk. De brug tussen man en vrouw in avondspits. Luister en praat mee. Wel WNL. nou. 0800 1121. Ja, het nieuwe kabinet wil ook bruggen gaan slaan tussen man en vrouw. Want over vijf jaar moeten minstens 30% van alle topambtenaren bij de Rijksoverheid vrouw zijn. Al dus Rutte 2. Ik dacht dat we dit soort discriminatie met Guusje De Horst definitief achter ons hadden gelaten. Dit kabinet wil zelfs bestaande loonverschillen tussen man en vrouw wegnemen. Soms denk je dat je naar gedroomd hebt en dat toch Roemer straks een torentje uit komt wandelen. Het moet van Brussel, dus dan doen we het maar. Je zou toch zeker van het landsbestuur mogen verwachten dat het altijd gaat om de beste persoon voor de beste plek. En daarom zeg ik uit volle overtuiging, een kwotum voor topvrouwen is belachelijk. Bel WNO 0800 1121. Een goede Mijn eigen vrouw is het overigens op dit punt niet met mij eens. Wat vindt u... Moet er een kwotum komen voor topambtenaren, vrouwelijke topambtenaren, wel te verstaan? Het staat zowaar in het nieuwe verse regeerakkoord van het VVD met de PvdA. Daar staat letterlijk het kabinet streeft naar meer vrouwen in hogere managementfuncties bij de Rijksoverheid. Zowel bij nieuwe instroom in de Algemene Bestuursdienst als in overige functies. In 2017 bestaat tenminste 30% van de Algemene Bestuursdienst uit vrouwen. En moet ik erbij zeggen dat, wat ik heb uitgezocht althans, blijkt dat uit de trendnota arbeidszakenoverheid... al 26% in topfuncties zit wat vrouwen betreft. Dus zo stoer is dit, is dit streven ook weer niet. Je kunt ook zeggen, waarom doen ze het dan? Het gaat blijkbaar al goed. Eh, moet er dan nog, nog extra gediscrimineerd worden? Ik vind het vrij grote onzin. U mag uw mening geven. Hier bij Avondspits 0800 1121. Of doe dat met hashtag vrouw, hashtag man. Of hashtag Avondspits. Dan komen ze binnen. Nou, ze lopen binnen. Peter van der Besselaar zegt mij... meer vrouwen betekent meer empathie, betere balans en betere beslissingen. Dan nemen we zo'n quote maar voor lief. Granny Smith zegt hashtag eerdmans, hashtag vrouwen... Eh, vrouwen moet aan alle kanten gesubsidieerd, door, ook door alleenstaande vrouw gesubsidieerd worden. Thean Bender zegt mij: maar, houd, houd toch eens op met die vrouwenquota. Gewoon de beste persoon voor de functie. Dat vind ik ook. U kunt bellen: 0811-21. De eerste beller is directeur-eigenaar van een bedrijf samen met zijn zus. Hij heet Hanny Bosman. Goedenavond. Goedenavond, mevrouw. Sorry, ik dacht Hanni. Ja, nee, dat is een. zeg dat... nee, maar zeg maar gewoon, zeg maar gewoon Hanni hoor. Het is Hannie. een heel. Uh... Ja, ik, uh, ik heb een autopiebedrijf. Dus dat is ook niet zo heel bijzonder in deze maatschappij met mijn zus samen. Uh, ik doe het al 32 jaar en uh, ik heb er best wel last van gehad in het begin uh, met mannen. Maar ik zeg altijd maar zo, blijf jezelf, laat zien dat je het kunt. En je eigen van die mannen allemaal niks aantrekken. Gewoon vrienden nee. mee blijven, meehandelen, meedoen. En dan kom je er. En je moet wel de beste mensen kiezen. Niet omdat ik nou toevallig vrouw ben. Er zijn natuurlijk ook mannen die, die ergens zitten die het niet kunnen. Nee, kies jij ja, zelf... Moet... Nee, zelf ook sneller misschien voor een vrouw of voor een man? Uh, als het gaat om ja, je personeel? We hebben, we hebben, ja, we hebben heel veel vrouwen werken. Dat is gewoon uh, ja, makkelijk. Ja. Uh, een vrouw kan rijden en praten tegelijk. Een heleboel mannen zullen zeggen dat is niet waar. Maar we hebben sorteerbanden. Wij hebben een oud papierbedrijf, dus wij sorteren papier uit. Daar hebben we hoofdzakelijk vrouwen op samen, zodat het makkelijk gaat. Uh, een vrouwelijke heftruckchauffeur heb ik. Ik heb geprobeerd vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs te krijgen. Maar dat is toch wat moeilijker. Ja. Pompwagen we en weet je allemaal wat. Is... Maar voor de rest heb ik ook gewoon werken. Maar. Ja, het is bij ons gewoon zo ingekomen. Misschien omdat we zelf vrouw zijn en dat we hem gewoon makkelijk accepteren. Perfect, maar het Harry... heeft alles met acceptatie te maken. Zeker, maar heb jij? Dan ben ik, zijn we, staan wij dus op één lijn. Jij zegt je moet niet ja. uh, verplicht stellen, ja, het slaat, nergens, gewoon... op. Ja, het slaat op nergens op. Je moet gewoon kwaliteit en ze moeten kunnen breien en, en werken tegelijk. Ja, maar vrouwen moeten het ook willen. Je moet niet blijven kiezen. Hè. Van, ik, heb, ik heb ook twee kinderen. Ik heb een zoon van vijf, 27 en een dochter van 25. Ik heb altijd gewerkt. Ik heb een goede oppas gehad. Maar dat zijn keuzes die je maakt. Je ja. kunt niet op twee benen hinken. Nee. En dat doen vrouwen heel veel. Ik weet ook wel, ik heb een man thuis die mij fantastisch overal ingesteund heeft. Die verdient die echt een standbeeld. Maar eh, je moet het wel samen doen. En een vrouw moet ook kiezen. Gewoon zeggen van, ik ga dit doen. En... Ze ja, twijfelen. Te, vrouwen twijfelen te veel, te veel twijfelen aan ik? Ja, ja. Vind ik. Ja. Ik denk, ik, misschien dat ik nu mijn eigen seks afkraak. Maar dat is niet de bedoeling. Maar no, joh, je, kunt niet, uh, je kunt niet alles hebben. Ja. Dat kan een man ook niet. En een man is makkelijker. Dat is van vroeger uit zo van bam, ik doe dat. En ik kijk ja. niet rond. Nou, realistisch geluid, Harnie, wat mij betreft. Dank je wel voor het inbellen. Een reactie, okay, dank je. Een reactie is welkom. Op 081121. vindt u ook dat een kwotum voor topvrouwen... Eh, onder de ambtenaren wat dit kabinet wil belachelijk is. U kunt het laten weten. Eerst koffie, zeg maar. Een kwotum voor topvrouwen is inderdaad belachelijk. In het regeerakkoord zijn immers al plannen voor quota met betrekking tot gehandicapten. Ilse Verburg zegt terecht een quotum. Samenleving weerspiegelt in de samenstelling. De beste persoon op de beste plek, maar dan ook de beste betaling. En Peter zegt mee eens. Ik heb gewerkt bij een bank. Daar kon je alleen promotie maken als je vrouw was. Ongeacht de kwaliteiten. gevolg leegloop. Maarten Vos uit Delft. Goedenavond. Ja, hallo. Goedenavond. Hi. Ik ben het niet met de stelling eens, want ik uh, ben het lang wel eens geweest over maar ik constateer dat er een leemlaag is van mannen uh, die een keer doorbroken moet worden voordat die verhoudingen echt definitief uh, uh, ja, goed kunnen worden. En waar zag jij die leemlaag, Maarten? Nou, je ziet dat uh, in diverse bedrijven mannen zijn geneigd om een kopie van zichzelf aan te nemen. En uh, als moet je wel drie keer zo goed zijn, wil je daar doorheen komen. Ja, en, dat, en nou hadden we net een eigenaar van een eigen bedrijf, zeg maar zelf meet. hoeft klaar je dat er daar ook maar weinig vrouwen... Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Quote 500, ik geloof, ja, we hadden Jort Kelder willen spreken... maar die zit te veel met, met, met mensen op andere fronten te praten. En, daar, die zegt altijd, er zitten er drie of vier tussen in die Quote 500, wat vrouwen betreft. Ja, maar dat is een heel ander verhaal, denk ik. En dat, uh, dat is misschien ook juist waarom het goed is waarom er een vrouwenquotum komt. Mannen, uh, en ik ben er zelf heen, uh, die hebben de neiging, uh, die zijn toch wat meer, hebben wat meer last van hun ego. En dat uh, vertaalt zich soms ook in uh, de minder handige beslissingen aan de top. Maar mm het -hmm. vertaalt zich natuurlijk ook in uh, meer geld verdienen. Ja, nee, er zijn ook mensen die zeggen, mannen blijven bavianen die hun bananen niet kunnen delen. Ja. Yeah. Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Zo kun je het ook weer zeggen, toch Maarten? Nee, dat bedoel je ook. Oké, okay. ja. hey Helder, dank je Maarten voor het inbellen. MyLife zegt, als we het toch generaliseren... vrouwen hebben in hun hoogtijd vaak kinderen... die zijn belangrijker dan carrière, uitstondingen daargelaten. Ik denk een belangrijk punt van MyLife. Jamario zegt, eerdmans bij gelijkheid van geschiktheid... dan eerst voor de vrouw kiezen, anders gewoon de beste persoon. Vindt u dat dit kabinet discrimineert? Eh, discrimineert dan de man weliswaar... omdat ze vrouwen aan de top belangrijk vinden, omdat het vrouwen zijn? Ik, ik vind het overigens opvallend, misschien u ook, luisteraars dat juist VVD en PvdA bezwaar hebben aangetekend... tegen het plan van de Europese Commissie... om een verplicht vrouwenquotum van 40% notabene in te voeren... voor beursgenoteerde bedrijven. Daar waren ze nog tegen en nu komen ze met hun vrouwenquotum. Overigens, ook een Samsung die nog voor de verkiezingen zei... de helft van de ministers van de PvdA moeten vrouw zijn. Daar bleven er uiteindelijk twee van over, plo ploemen en bussen maken. Dus uh, practice what you preach komt er ook niet echt uit uh, bij, bij Samsung. Eniel van der Linden uit Muidenberg. Goedenavond. Vertel. En heel uh, duidelijk, het gaat om kracht en niet om geslacht. Kijk, keihard en duidelijk. Dank je, Emiel. Kracht en niet om geslacht. Shani Hul Hulsman uit Maastricht. Goedenavond. Ja, goeiedag. Hallo. Ik ben het uh, niet met de stelling eens. Ik vind dat er wel een quote moet komen. Ik heb geen kinderen. Ik heb altijd gewerkt. Zeer internationaal. Ik ben uh, president geweest van de European Professional Women's Network in Düsseldorf. En het is gewoon een feit dat je er niet... Doorkomt met kinderen, zonder kinderen, met opleiding. Ik heb een hogere opleiding en ik vind echt dat er iets gedaan moet worden. De mannen die laten je niet toe. Je kunt op de toilet van de heren niet meekletsen mee over de mogelijke opties en, uh, en vacatures die er zijn. Dus er moet gewoon echt iets gedaan worden. Dat vind ik echt heel belangrijk. Mm. En wat zou er. jij vindt een kwotum is dan de enige oplossing of moeten mannen hun gedrag veranderen? Nee, ik vind mannen hoeven hun gedrag niet te veranderen. Maar een quote moet er wel komen om ons uh, door te laten stromen. Want uh, ik, ik vind gewoon dat het niet werkt. Het, het komt niet ja. door. Maar kort, en ik maar vind ook dat het. Dat... Ja. ja, sorry? Nee, sorry, nee, maak je zin af. Ik vind ook dat, uh, dat het niet alleen voor de ambtenaren moet zijn, het moet gewoon over de hele linie zijn. Ja, precies. Maar nou is het vaak zo, er wordt ook gezegd met leeglopen, dan krijg ik de zwakke zusters binnen. Want je kan wel zeggen, er zijn natuurlijk vrouwen die ergens tegen, tuurlijk zal er ergens een plafond zijn, ook waar, waar goede vrouwen tegenaan lopen in, in van die old boys networks. Alleen, er zijn ook zwakkere vrouwen die nu door zo'n kwotum naar binnen worden gefietst op, over de rug van discriminatie. En dat, dat willen we toch ook niet? Nou, ik vind geen discriminatie en ik vind diversiteit ook een belachelijk woord, want vrouwen zijn geen diversiteit. We zijn bijvoorbeeld 52% vrouwen op de wereld in plaats van 50-50. Uh, van dus ik vind gewoon dat er een opening gemaakt moet worden in dat bolwerk, wat blank en, en mannen nog is, waar ze ook kunnen kijken naar vrouwen die anders communiceren. Wij gebruiken 30% woorden meer waarschijnlijk, of dat wordt gezegd. Ja. Ik vind, ik vind ook dat daar gewoon op een andere manier mee om moet gaan. En wij kunnen inderdaad, en dat is een letterlijk voorbeeld wat ik ooit heb gehad... dat mensen iets, mannen iets bekonkelen op de herentoiletten. Ja, daar mogen wij niet komen. Dus daar kunnen wij niet mee konkelen. Daar moet en het al vind mee vind beginnen. Dat, ja, dan moet je... Ja, ik, ik, vind, ik vind gewoon dat er open vizier moet zijn. Vrouwen als ze zwak zijn, moeten ze vooral ook weggaan, want daar hebben we helemaal niks aan. Maar ik vind wel dat de kans er moet zijn voor al die hele sterke uh, senioren ja. en junioren dames die van onze scholen afstromen, dat die gewoon de juiste kans krijgen. En de meeste nee. mannen zijn vader van dochters. Voor hun dochters willen ze het wel, maar voor hun baas willen ze niet dat het van vrouwen is. Nou, en dat, dat klopt gewoon niet. Nee, oké, okay. duidelijk geluid. Dankjewel, je wel, uh, stevig geluid ook, uit Maastricht. Uh, Rennie Kastelein, goedenavond. Goedenavond. Rennie, je bent voorzitter van de vakbond de Unie. En dat is een vakbond voor middelbaar en hoger personeel. En je staat langs de snelweg bij een benzinestation. Ja. Uh, toch, hè? Dat, uh, Je hebt een beetje zitten meeluisteren met uh, de show tot nu toe. Ja, dat klopt. Uh, uh, ja, ik, ben, ik ben onderweg naar een uh, bijeenkomst van leden... om uh, het regierakkoord uh, wat eraan komt te gaan duiden in, in Venlo zometeen. Maar mm. ik ben uh, even gestopt om met u mee te praten. Nou, geweldig. Nou, ik zeg, we moeten maar niet gaan discrimineren. Uh, nee, uh, daar, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind uh, een, uh, een vrouwenquotum... Ik denk dat veel vrouwen, zeker de, de leden die ik vertegenwoordig... dit ook in de verkeerde keelgat schiet... Uh, het doet me een beetje denken aan een uh, soort van boterberg. Zo'n boterquotum of een melkquotum wat we in Europa allemaal hebben. En ik denk niet dat je vrouwen op één hoop moet gooien en, uh, en op die manier moet benaderen. Dus ik kan me er niet helemaal in vinden. En wat zeg je nou van de, de, de, de dame uit Charny uh, Sh geloof ik, die bel uit Maastricht net. Die zegt, joh, ik loop er tegenaan op de herentoilet, ik kom er niet tussen. Ik vind het op zich een prettige zaak. Maar dat, dat daar dus gekonkeld wordt, mannen konkelen, mannen borrelen, mannen, mannen staan aan de bar. Vrouwen worden daar eigenlijk niet gepruimd. Ze komen er gewoon niet ja. tussen. Nou, dit soort dingen gebeuren natuurlijk overal. Dat mensen die ergens aan de top zitten met elkaar dingen willen afspreken, dat, dat zal allemaal wel gebeuren. Maar waar het voornamelijk even over gaat, is dat je het over hoogopgeleide vrouwen hebt. En in, in mijn beleving uh, mo moet je die vrouwen niet met een kwotum aan het werk krijgen, maar moet je ze faciliteren om zelf boven te komen drijven. Ja. En dan krijg je gezellig de juiste mensen op de juiste plek. Maar... En, en doordat we faciliteren, hmm. um, uh, uh, uh, ma maak je dat mogelijk. Nu zijn bedrijven vaak toch gebonden aan bepaalde openingstijden. Hè? En als... Als hoogopgeleide medewerkers hun eigen werktijden wat meer zouden kunnen bepalen, ik zeg maar wat tussen zeven uur ochtends en zeven uur avonds, dan ben je in staat om ook, toch, wat toch ook gewoon bij traditionele nee. uh, um, uh, gezinnen toch ook wel een beetje gebeurt, ja. dan krijgen die vrouwen de mogelijkheid om hun kindertaken te combineren met maar, hun werk. Als je nou, de kinderen ja. gewoon eerder kunt, kunt wegbrengen naar de kinderopvang... en dan, ik weet hoe traditioneel het klinkt. Ja, maar, maar nou kom klinkt het. Ja, maar, en hier, een kind, kind en echte carrière, dat blijkt dus heel moeilijk te, te gaan. In die end wil een vrouw, of 80% ervan, wil kinderen. En dat blokkeert de carrière. Of ben ik nou te bris? Ja, maar wij, wij investeren in zo ontzettend veel onderwijs voor, voor mensen. Dus ook voor vrouwen. Waar wij in Nederland op uitgebreid zijn. Dus We wij hebben, wij hebben de, de meest hoogopgeleide taxichauffeurs van, van misschien wel de hele wereld. Want vrouwen belanden gewoon hoogopgeleid in een ongewenste baan als taxichauffeur van hun Abs kinderen. Ja, ja. Omdat ze ...moeten reizen van, van, van paardrijles naar zwemles en ja. van blokfluitles naar school. En als je gewoon heel simpel op, op bedrijventerreinen kinderopvang mogelijk maakt... ...als je brede scholen hebt waar kinderopvang mogelijk is... ...tot schoolse opvang, tot okay. en met 12, 13 jaar... ...dan, dan zijn ouders en, en, en leesvrouwen in staat om hun kinderen... gewoon ...op een veilige plek achter te brengen en gewoon aan die carrière te werken. En Reinier, je gaat, en, naar, ja, sorry, maar je gaat naar Venlo om te praten over... ...gaat dit regeerakkoord die faciliteiten bieden die, die vrouwen nodig hebben? Nou, ik heb het niet gezien. Ik heb er eens gehoord over dat ze kwaliteitsverbetering willen gaan toepassen. Ja, blabla. Bla. Dus, uh, nou, uh, kwaliteitsverbetering zou bij mij dus in eerste instantie meteen beginnen we zeven uur s ochtends het gemeentehuis open tot s'avonds laat. En dan ja. kun je die vrouwen faciliteren om, geva uh, om gevarieerd te werken. Want probeer nu maar eens gewoon een carrière te combineren met contact met de overheid. Je moet alles voor vijf uur doen. Oh, dat is punt één. Uh, uh, ja, meer, meer. Nee, ik. Nee, ik, ik. Nee, Sorry. Nee, is helder. Nee, ik wou alleen even zeggen. Blijf luisteren, uh, René. Want je, je blijft nog even bij het benzine stoel, dan Hoop ik staan. We gaan naar wat bellers toe. Die meedoen op 0811-21. Je uh, kunt ook een Renier uh, spreken. Uh, ik zeg: een kwotum voor topvrouwen is belachelijk. Zoals dit kabinet Rutte 2 wil. 0811 21, reageer maar. Ik uh, heb u graag aan de lijn. Martin de Koning zegt op hashtag vrouwen. Quota heerlijk. Ze ziet het al helemaal voor me. Een gemengd Nederlands elftal. Ja, zo, zo kunnen we doorgaan. Uh, Zuid-Hollandse zegt: Eerdmans, meer vrouwen, meer evenwicht in de samenleving. En, en mannen krijgen eindelijk de kans. Om een zachte kant te laten zien. Simone Buysink uh, in veel sollicitatiescommissies ge gezeten. Mannen selecteren over het geheel te goede trouw, vooral mannen. Uh, zonder kwotum zal er niet veel veranderen. En Wijnand zegt mij, Eerdmans eens gewoon de beste kandidaat kiezen. Uh, mevrouw Boelaert, wel bellen leuk veel vrouwen trouwens vanavond. Mevrouw Boelaert uit Breukelen. Ja, hallo. Ik ben het helemaal eens met de stelling... Want ik heb ook zoiets van, uh, ja, wat doe je met die, met die kleine kinderen? Hebben die dan nooit meer een moeder? Ja, ja die, is die heel... moeder die is altijd ja. onderweg. Of uh, die is uh, met haar carrière, carrière bezig. Maar mevrouw, en die daarbij... hebben er ook een vader, mevrouw Boulard. Daar ben ik dan toch iets, iets minder conservatief in. Er zit er ook een vader aan ja, vast? Okay. Ja, oké. Okay, ja, oké, maar daarbij, uh, een man kan geen kinderen krijgen. Dus die vrouwen die dus kinderen baren ook nog, die zijn dan ook weer een paar maanden uit de relatie. Dat is waar. En, en kan dat. Kan dat met uh, zo'n hoog betaald uh, beroep. Ik, ik geloof in het buitenland dat het veel makkelijker gaat dan, dan hier. Um, maar het, het, het haalt je even uit de, uit, de, uit de relatie. Ja, natuurlijk. Maar goed, dat hoeft een grote en, en carrière als het niet te zo'n zo belangrijke baan is. Hmm. Ik bedoel, ik ben, ik ben er helemaal niet tegen. Als je dan uh, kiest voor uh, geen kinderen, dan ben je net zo volwaardig. Maar zolang mannen, mannen geen kinderen kunnen krijgen, ben je... Als je een gezin wil hebben, ja. dan ben je toch als verplicht als vrouw om er een paar maanden tussenuit te zijn. U zegt mevrouw Boerlaat, het is kinderen of carrière voor een vrouw. Ja, nou, of een, een topcarrière. Ja, dan, daar he? hebben we het over. Ja. Ja, ja. Dus ze, kunnen, ze kunnen wat mij betreft uh, gerust part-time gaan werken. Maar als je ziet dat, dat ze net uit het ei zijn en dat ze dan, dan naar de opvang gebracht worden... Dan heb ik daar dikke medelijden mee. Ja. Oké, okay, mevrouw Boelaert, dank u zeer. Uh, Joyce zegt: uh, eerbans, laten we Eerst maar eens beginnen met gelijke beloning voor gelijke beroepen voor man en vrouw. Ja, daar werkt het kabinet dus ook aan. Ja, Vindt u wat mevrouw Boelaert zegt? Ook kinderen of carrière? Of, of een kind en uh, een carrière, dat, dat gaat niet. U mag reageren. 0811-21. Um, Vinay zegt mij: Je krijgt dan mensen die je niet wilt. Verplichting leidt niet tot fit-to-position. Er is ook een reden, ook een reden voor minder vrouwen aan de top nu. En Pieter Nelrodeburg zegt mij op avondspits. Uh, elke overheidsquotum opgelegd aan anderen, dat verstikt. Ik zeg, een quotum voor topvrouwen is belachelijk. Mariette Rutten uit Leerdam. Ja, goedavond. Hallo. Um, ik was het altijd helemaal uh, eens met je stelling... maar uh, ik ben de laatste tijd toch tot de conclusie gekomen... dat ik het ermee oneens uh, moet zijn. Ja. Uh, en om de simpele reden dat, uh, het een, dat het, uh, een bedrijf of een organisatie... met een uh, gemengde top betere resultaten oplevert... dat is uh, inmiddels al lang aangetoond... Um, mijn inzicht zou dat voor organisaties een intrinsieke motivatie moeten zijn dat ze voldoende vrouwen in de top aannemen en dat het ook een weerspiegeling van de maatschappij is. Blijkbaar is dat niet het geval, want het gaat ontzettend langzaam. Um, en daarmee ben ik er voorstander van dat iedere organisatie voor zichzelf een soort van kwotum stelt tijdelijk tot er een meer balans uh, gerealiseerd ja. is. En dat zou dus betekenen dat de overheid inderdaad voor ambtenaren uh, er wat mij betreft goed aan doet om een quota te stellen. Ja, ambtenaar is misschien nog weer iets anders bedrijfsleven, maar, maar het is niet het punt dat een, een parttime eh, topbaan kan niet. Dus dan, dan zul je het inderdaad met vrouwen moeten doen die, die geen kinderen, die niet voor kinderen kiezen. Nou, ik ben het met allebei niet eens. Ten eerste um, kun je als vrouw parttime werken uh, en toch een topfunctie hebben, en ook als man trouwens. Uh, en ten tweede betekent een kind krijgen voor een vrouw echt niet per definitie dat ze part-time moet gaan werken. Want er zijn ook zatvaders die kunnen net zo goed voor de kinderen zorgen als, uh, als de moeders. Mm. Uh, dus dat is maar net hoe je dat met elkaar afspreekt. Natuurlijk moet je zorgen dat er voldoende zorg voor je kind is. Maar uh, dat hoeft niet per definitie de moeder te zijn. Oké okay, Mariette, Mariette Rutte, dankjewel voor het inbellen naar spits. avondspits. Direct dit voorleggend even aan Renier. Renier Kastelein uh, ja. blijkt dus uit onderzoek even. Een gemengde toplaag zegt Mariette Rutte net, het leidt tot betere prestaties. Ja, euh, euh, dat is allemaal waar. maar Waar ik eigenlijk veel meer op wil reageren is dat, dat ze eigenlijk zegt dat ouders het in overleg met elkaar moeten afstemmen. En dat sluit precies aan bij het standpunt van de Unie als het gaat om hoe je om moet gaan met die werktijden. Als je gewoon ochtends vroeg om 7 uur gewoon een kantoor kunt openen en dat tot s'avonds, 7, 8 uur open kunt houden, dan ben je dus veel meer in staat om ook gewoon daadwerkelijk je eigen tijd te managen als echtpaar ja, ja. met, met kinderen. Heb je, je gezien? ja. Dat, ja, die 24 uurseconomie die zullen we niet overal in Nederland hebben, maar in steeds grotere delen van, van het land heb je gewoon toch takken van sport die gewoon altijd open zijn. En als je daar je werktijd op aan kan passen en juist de overheid dat zou doen... Ja, dat heb je gezegd. Dat moet gebeuren. Even nog één vraag, Renier. Nog één vraag, laat ik je naar en naar Venlo rijden. Zijn, wat vaak ja, ja. gezegd wordt, vrouwen zijn te emotioneel voor de top. Ja, dat, dat, uh, dat weet ik niet. Ik ben zelf ook een emotioneel mens. Maar dat, dat leidt volgens mij tot bevlogenheid en betrokkenheid. En volgens okay. mij is dat iets wat je moet hebben bij je werk. Perfect. En dat, uh, als, als vrouwen dat meer brengen dan mannen, dan uh, ben ik daar heel gelukkig mee. Nou, het is uit de wereld dat punt. Dank je, Reinier Kastelijn. Voorzitter van de vakbond. Dankjewel. De Unie. En succes in Venlo met het gesprek over het reageerakkoord. Shark uh, het zit mij op hashtag WNL. Vrouwen zijn vaak realistischer dan mannen. Goed opgeleide vrouwen zijn dus beter dan mannen. Een kwotum is onzin. En Peter Huiger zegt: Eerdmans, de heren die nu aan de top zitten, zijn daar vooral door netwerken komen niet per se door hun kwaliteiten. En Daria zegt eerbans genant van mannen dat zoiets nodig is om vrouwen meer ruimte te gunnen, maar het is wel een feitelijke noodzaak. Ja, vrouwenquotum onzin. Vincent Weijers, goedenavond. Goedenavond, hallo. Vincent. Hey. Ik ben het eens met, uh, met je stelling. Ik vind het uh, onzin om een kwotum uh, in, in te stellen voor, uh, voor vrouwen. Ik vind vrouwen even geschikt als mannen voor allerlei functies. Uh, alleen als we kijken naar de reden waarom veel vrouwen het, uh, het, het niet redden, dan ga ik een beetje terug op wat een vorige beller zei. Ze worden toch vaak in hun gezin nog geacht uh, een traditionele rol over te nemen. Dat is het probleem. Daar zie ik vrouwen vaak afhaken. Yep. Daar kan een bedrijf ook weinig aan doen. Uh, uh, ik heb een vrouw bij mij in de directie zitten die zegt: uh, het, een kwotum is een mannelijke oplossing van een probleem dat vrouwen hebben. Dat zegt zij zelf. Ja. Ik ben het daar uh, volledig mee eens. Kijk, Vincent, we gaan gauw door. Dank je wel uh, voor, voor het inbellen. Frizo, Schuring uitzetten. Ja, goedenavond met Friese Schuring. Ja. Uh, ik ben het eens met je stelling, want uh, ik denk dat een, uh, een dergelijke uh, regel forceren is nooit goed. Ik denk dat je als maatschappij duidelijker de meerwaarde van vrouwen moet uh, onderzoeken en benadrukken. En dat uh, daarin dan wel duidelijk wordt dat vrouwen op bepaalde functies gewoon beter zullen zijn dan mannen. Dus, je dus vind... niet forceren, maar juist de meerwaarde benadrukken. Oké, okay, Vries, Dank dankjewel. Het is leuk Overigens, hoeveel vrouwen er bellen. Nu hebben we er nog één. Thea Homan uit Assen. Thea Homan. Ja. <coughs> ik uh, vind een vrouw, uh, quotum ook, echt onzin. Als er maar één vrouw in het kabinet zit en die het heel goed doet... dan denk ik dat het een uh, inspirerende werking heeft op andere vrouwen. Ja, dat is nog niet gebleken, hè? We hebben veel nee, meer... dat, uh, ik ga ervan ja. uit dat het uh, zou kunnen. Nou, dank, dank Thea Hooman Thea uit Assen. Het is inderdaad wel zo dat een gemengd team wel vaker uh, prettig functioneert. Dat merk ik ook eigenlijk uit eigen ervaring. Een team van alleen mannen leidt toch tot een bepaald gedrag. En dat geldt ook denk ik voor teams aan de top wat, uh, wat vrouwen betreft. Paul Meijer zegt mij, vrouwen met jonge kinderen moeten waar mogelijk de eerste jaren thuis blijven. Topaan valt niet te combineren met jonge kids. Hij zegt dat is even stevig. Paul Meijer, Erik Langman zegt, hashtag WNL, misschien onvriendelijke vraag... maar ontstaat dan er geen situatie waarbij een vrouw aan de top wordt gezien... als quotumpje in plaats van een toppertje. Ook dat is een punt. Paul en Michael zegt, Eerdmans, ik ben het met je eens. Je moet geselecteerd worden op je expertise en kwaliteiten, niet op je geslacht.' Hashtag WNL. We zijn er doorheen. Bellers die nu nog, uh, nog hangen, die zou ik zeggen. Loops en Juke, weer twee vrouwen overigens. Leuk. Maar een volgende keer zijn jullie welkom in de show. Het zit erop. Straks hoort u op Radio 1 hier Jelly Brouwer met Kunststof. Daarin fotograaf Teun Voeten te gast. Morgenochtend WNL vanaf 7 uur te zien op Nederland 1. Dan presenteert Leonie Ter Braak vandaag de dag. En zij heeft dan rechtbankjournalist Saskia Belleman en VS-kenner Charles Groenenhuizen in de studio. Vandaag de dag dus vanaf 7 uur op Nederland 1 morgenochtend. En WNL is er vannacht alweer te beluisteren, ook op Radio 1 met Nog Steeds Wakker Nederland. En nu al wakker Nederland vanaf 2 uur. Ochtends, zij hebben Hilbrand Nawijn over het verdwijnen van de minister van Integratie. Henk Krol over zijn eerste grote debat in de Tweede Kamer. En de invloed van Orkaan Sandy op de verkiezingen in de, nou, in de VS met Lars Duurzma. Een volle bak dus vannacht bij nu al wakker Nederland, wij zijn er doorheen met deze avondspits. Graag morgenavond weer uw commentaar op een nieuwe stelling van de dag. Hier op Radio 1 om half zeven. Heel fijne avond en heel graag weer. Tot morgen. Het is goed als de Hedwige polder alsnog onder water wordt gezet. Ik vind het een aardeloze oplossing. De natuur die trekt er geen barst aan van of wij nou wel of niet ontpolderen hoor. Ja, ik denk toch dat het een voldongen feit zal worden.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 239 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen, kijk op Volkswagen.nl. Lees nu de biografie van cultuurondernemer Joop van den Ende. Openhartig verteld door hemzelf en vele anderen. Joop van den Ende, de biografie, ook verkrijgbaar bij Bruna. Kom zaterdag 3 november naar de Wintercheckdag bij uw Volkswagen-dealer voor een gratis Wintercheck. Kijk op Volkswagen.nl.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 de prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Dit is Radio 1.